...luisteren naar deze wedstrijd, want die gaan we helemaal volgen... ...tot de allerlaatste snik met heel veel genoegen... ...omdat het zo'n leuke wedstrijd is van twee aanvallende ploegen... ...en twee goed voetballende ploegen regelmatig. Het is een echte bekerwedstrijd, een echte finale... ...als Solemani de bal heeft en een breed geeft op Eriksen. Eriksen naar al de wereld, alles duurt zo'n beetje op de helft van FC Twente... ...op eenmaal na, de man in het wit, Kenneth Vermeer. Anita ook weer breed richting Vertongen. Vertongen dan, ja, die heeft wel wat ruimte om wat meters te maken... ...maar kiest er dan voor om een bal te spelen... Richting het Strassel gebied van Ajax. Daar waar Switenic wel applaus voor over heeft. Maar hij wordt wel geklopt, Svitanic dus. Door Peter Wisschoef. De afvallende bal is vervolgens toch weer voor Ajax. Via EBCDL voor Anita. En voor 1-0, hij nu in de middencirkel verplaatst naar de linkerkant... waar Deli Blind mag aannemen. Voordat Ruiz denkt, ik maakt wat stapjes voorwaarts... is Blind alweer aangekomen op de held van Ajax... en heeft hij Svitenic aan die kant gevonden. Ja, goede beweging, goede versnelling van Svitanic. Probeert langs hoofd te gaan, brengt hem al voor het doel. En dan wordt hij met moeite weggekomen, de buizen opgevangen... door Ebesilio. Ebesilio draait de andere kant op. Geeft hem terug aan Anita. Anita met de voorzet richting tweede paal. Kan er gekopt worden? Op de lat! De kopbal is van Deli Blind notenbenen mee naar voren gegaan, hij komt de bal op de lat, net vlak in de buurt van de kruising, buiten het bereik van uh, Sander Bosker. En, uh, het zal toch maar gebeuren dat uh, Danny Blind hier uh, de matchwinnaar zou worden. Het uh, is hem uh, zeer gegund, de zoon van de verklaagde vader Danny Blind, die het zo moeilijk heeft uh, dit seizoen met al die perikelen rond Johan Cruijff, etc. Daar had Danny Blind uh, uh, een leuk cadeautje aan zijn vader kunnen geven op moederdag. Maar helaas voor hem gaat de bal op de lat en blijft het 2-2. Nee, Besidio heeft al een keer op de paal geschoten. Dan hebben we eigenlijk het echte gevaar van Ajax wel gehad in de tweede helft. Als Ajax nu weer balbezit heeft met 1-0. 1-0 naar Vertongen. Die staat een meter of 10 voor zijn strafschopgebied. Vertongen naar Blind en Blind maar weer terug naar Vermeer. Ja, dat krijg je nu toch iets meer. Vermoeidheid speelt natuurlijk ook een rol. En het is allemaal wat meer doseren. Vermeer inmiddels met het shirt uit de broek. Lange bal. Swieten niet moet zich dan ontdoen van Wiskerhoff. Ja, dat staat Wissgolf niet toe, want Wissgolf maakt een overtreding. Dan schuift Twente weer richting het eigen strafschopgebied. Ajax de helft van Twente op. Want Blom heeft een vrije trap toegekend aan de Amsterdammers. Ja, het tempo gaat nu duidelijk iets naar beneden. Overigens een goede invalbeurt voor ons nog. Voor Svitanić, die het Wissgolf moeilijk maakt. Vrije trap genomen, al de wereld Anita. Anita naar De Jong. Nee, De Jong wordt overgeslagen naar 1-0. 1-0 in de middencirkel spelend naar Vertongen. En Vertongen doet het ook. Rustig aan. meteen doorschuiven. Naar Blind. De gevaarlijkste man in de eerste verlenging tot nu toe. Wat de kansen betreft. Als Schwieten iets weer probeert er langs te gaan, en dat lukt ook. Brengt de bal voor, maar via Lansaat gaat de bal over de zijlijn. Ajax gaat wat drukken richting het doel van Sander Bosker. Ajax mag zelfs weer gaan ingooien aan de linkerkant. Gaat Soelemanni dat doen? De beweging is er bij Eriksen, de beweging is er ook bij Dedi Blind. Die zich ophoudt dus op de helft van de tegenstander. Halverwege de helft van de Tuckers. Balletje even onder de voet. Dan maar weer verder links naar Sulemani. Even korte lichaamsbeweging van Sulemani, Maar daar schiet je ook niks mee op. Dan blind maar weer terug naar Vertongen, Vertongen opgejaagd door Luc de Jong. Niet terug naar Vermeer. Nee, breed. Naar al de wereld. Dan staat 1-0. Ja, dat is goed gezien. Achter die twee. Dat zijn de twee vooruitgeschoven mensen. De Jong en Jansen. En 1-0 wordt wel aangespeeld. Maar Trent heeft de organisatie goed staan. Waardoor Ajax toch het baltempo wat zal moeten verhogen. En wat meer zal moeten bewegen. Willen tot goed aanvalsspel komen. En notabene op de helft van de tegenstander moet dat gebeuren. Met nu 1-0, 1-0, Alderwereld. Ja, die kijkt, die zoekt. Die Zwietenits willen we wel hebben. Daar gaat hij ook naartoe. Zwietenits eh, mag de bal aannemen. En draaien en lopen en spelen naar De Jong. De Jong heeft de bal, schiet de bal van ver. Oei, goede redding. Afvallende bal voor en Dan weer uitstekend gedaan door Sander Bosker. Dit was even nodig hoor. Anders gaat die bal erin. Het schot van Luc de Jong. Uh, Sim de Jong moet ik natuurlijk zeggen. Nou, de eerste keer dat we, hem, dat we ze door elkaar halen. Nou, dat mag na. Wat is het? Uh, 100, uh, nee, 100 uh, minuten voetbal. Uitstekende redding van Sander Bosker. En daarna de bal tot corner verwerkend. Corner, die staat er nog wel voor Ajax. Met een de sliding deed hij dat. En dus die corner nu te nemen door Eriksen vanaf de linkerkant. De bal komt bij de tweede paal waar die gekopt wordt door Jan Vertongen. Maar Vertongen wordt eigenlijk door de kracht van de bal zo ver naar de rechterkant gedrongen... dat hij eigenlijk geen kracht meer kan zetten achter die bal en dus over de achterlijn gaat. Met een doeltrap nu voor Sander Bosker. Acht minuten bezig in de eerste verlenging. De stand is nog altijd 2-2 en Bosker neemt zo eens zijn tijd en gaat die bal trappen richting de helft van Ajax. Doet dat naar De Jong, De Jong en Vertongen. Het komt wordt door De Jong gewonnen. En dan kan Bayrami het balbezit krijgen. Maar niet voor lang, want Vertongen doet dat uitstekend. Speelt de bal via Anita. ...naar de andere, de Jong. De Jong, dat is een slechte bal op Ebersilio, want daar zit Buizen tussen. En dan even kaatsen, is het Bajrami, die weg is aan de linkerkant. De Zweed speelt hem goed binnendoor naar Buizen. Buizen naar de achterlijn, moet de voorzet komen, komt de voorzet weggewerkt door Jan Vertongen. Over de zijlijn, uh, halverwege de helft van Ajax, is het uh, uh, even wachten, want we gaan wisselen. Bengtson gaat komen voor Wiskrof. Die uh, waarschijnlijk moe is. En hij gaat de aanvoerdersband geven aan Bout Brahma. Wiskerhoff eruit en Bengtson erin. Zo kan hij weer geen bekerfinale volmaken deze Peter Wiskerhoff. Twee jaar geleden vanwege een blessure. En ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat dat nu toch ook een blessure moet zijn. Want het zal toch niet zo zijn dat er zomaar een centrale verdediger wordt gewisseld als je er helemaal op zo'n bij staat. Eens dus kijken of de dokter zich meldt in het gesprek met Wiskelhoff als hij eenmaal op de bank heeft plaatsgenomen. Nou, dat gebeurt volgens mij niet. Dus dan zal het dan toch wel ja, vermoeidheid zijn. schiet er iets valt ook wel goed in tegen hem. Dat hij daar... Ja, maar goed, nou, maar bent om bent om ineens, uh, daar ineens voor neer te zetten. Nou goed, we zullen het wel eens horen van Peter Wiskelhoff. Met uh, 9 minuten op de klok. In de verlenging. 2-2 stand. Balbezit voor Twente met Landsaat en met Buis. Buizen, die uh, kijkt wie gaat de diepte in Bajrami, maar hij speelt het binnen door naar De Jong. De Jong uh, richting tweede paal, maar Ruiz, waar we eigenlijk weinig meer van hebben gezien het laatste half uur, zeg maar. Uh, kan ook niet bij die bal komen, de bal gaat over de achterlijn, Kenneth Vermeer gaat de bal weer in het spel brengen. De uh, meegereizende supporters uit Amsterdam, die hebben nog steeds heel veel lol. Ook die uit uh, Twente overigens hoor, en iedereen heeft lol, want het is een heerlijke bekermiddag. En die bekermiddag loopt over in de avond. Want op uh, 7 minuten over 8 luistert u nou langs de lijn naar de bekerfinale... waar 2-2 staat in de eerste verlenging. De eerste verlenging die nog een minuutje of 4 zal duren. En nog een wissel voor FC Twente. Daar waar Ajax inmiddels al door zijn wissels heen is. En er nu een overtreding wordt gemaakt door Eno. Het slachtoffer is Danny Landstraat. En de kaart blijft bij Blom in eerste instantie in de zak. Of komt er nu dan toch alsnog een kaart voor Eno? Ja, die komt er wel. En ik vind uiteindelijk als je ziet waar Blond tot nu toe gele kaarten voor heeft gegeven. Dan is dit ook een terechte gele kaart voor de speler uit Cameroen. Die één doelpunt maakte in deze voetbaljaargang. En dan kan jij wel raden, Andy, tegen wie dat was. Want dan zou ik het niet zeggen. Dat was in die 2-2 tegen FC Twente. Inderdaad, dan maakte hij zijn enige doelpunt van het seizoen. Met een droge knal van afstand. Dat doet hij anders nooit, hebben we toen nog eens gezegd. Elf minuten gespeeld, 2-2 stand bij de bekerfinale. Met de vrije trap richting Bayrami. Bayrami die de bal opgevangen heeft aan de linkerkant. Bayrami nog altijd in balbezit. Even terug op Buizen. Buizen bal voor zijn linker. Want dat moet ook. Hij is stijf links. Kan met rechts heel aardig gas geven in zijn auto. Jansen raakt de bal kwijt. En dan is er overgenomen door Ajax via Svitanic Die nogmaals gezegd een aardige invalbeurt heeft. Wel nu wel terugspeelt naar Anita. De rechtsback. ...bij het vertrek van Van de Wiel. Goede aanval dit, via Emicilio en Eno. Halverwege de helft van FC Twente zijn er heel wat schakels nu geweest. Dat Eriksen de bal naar buiten, naar de opkomende Davy Blind. Deli Blind, balletje weer naar binnen, naar Eriksen... ...die zich wel bespeelbaar stelt en daardoor die bal ook krijgt. Zoekt dan Suleimani in het strafstofgebied richting de achterlijn. achtervolgd door Dalli. Soulemani komt er niet langs. Moet teruggeven op Deli Blind. Nog altijd aan die linkerkant, de hoogte van het schapsopgebied. Weet Blind eigenlijk ook niets anders te verzinnen dan terugspelen naar Ebisilio. Ebisilio vervolgens in de as naar Svita niet. En die komt niet aan de bal. Bayrami heeft hem namens Twente. En daar is de uitbraak van de Tuppers. Met uh, Bayrami nog altijd. Maar Anita zit er goed tussen. Raakt de bal uh, in eerste instantie. Uh, haalt hij de bal, maar raakt hem dan kwijt. En dan is het goed werk van Eno. Hier weer aan Anita geeft. Uh, Blom verliest zijn kaarten, heeft ze snel weer gepakt en tegen de borst geplakt. En nu uh, loopt Eno met de bal Ajax ietsje sterker in deze periode via Deli Blind. Letterlijk loopt Blom met kaarten te strooien, ja. maar uh, ze zitten weer in uh, de pocket als de laatste wissel eraan komt. En die dienen zich al wat aan, want Luc de Jong is niet helemaal fris meer. En Janko staat nu klaar om in te vallen. En dan zijn we in deze wedstrijd door alle wissels heen. We gaan richting het einde van de eerste verlenging. 2-2 stand. Soleimani brengt de bal in het schasselp Weggewerkt door Bengtsom. Opgevangen door Soleimani. Schiet er niets. Niet. Geef hem niet de ruimte om te schieten, zou je zeggen. Nou, de kruimte krijgt hij wel. Maar hij paast op de Jong. De Jong vervolgens. Oh, goed schot. Goede redding, Bosker. En Emicilio in de handen van Sander Bosker. Nou, daar waar Vermeer zich mocht onderscheiden in de tweede helft, doet Bosker dat nu in de eerste helft van de verlenging. Wat een prachtige redding. Maar ook een goed schot van Luc de Jong. Die zocht naar zijn linkerbeen en Bosker dwong tot deze redding. Dit soort momenten zien we graag in deze wedstrijd. Beste mensen, de keepers uh, in dit geval. Want Bosker heeft ook twee uitstekende reddingen verricht in de uh, extra tijd tot nu toe. Als de bal weer naar voren gaat, opgevangen wordt door Douglas. Douglas uh, die de bal wegkomt en dan komt de bal bij Buizen terecht. Die probeert een uh, slim balletje, maar het blijft een uh, linksback uh, te spelen op uh, Bayrami. En dus balverlies is het EBC die een mooie beweging heeft en hem uh, vrij uh, maakt. Speelt hem op Soleimani. Waar blijft Soleimani? Weinig van gezien. Speelt hem maar meteen weer terug naar Ebesidio. Maar krijgt hem weer terug Soleimani. Soleimani naar links, naar Blind. Blind halverwege de helft van Twente inspelend in de voeten van Eriksen. Ook niet heel erg veel van gezien. Terug naar Soleimani. Soleimani met de voorzet. Makkelijk weggekomt op Bengtson Opgevangen door Ajax. Nee. Want het is Bayrami die ertussen zit, maar toch weer Ajax. Want Ajax heeft de overhand in deze fase van de strijd. Anita paast naar de bewegende Eriksen, maar krijgt die bal weer net zo hard terug. Anita die dus nu aan de rechterkant speelt, terug naar Alderwereld. Met gevoel voor risico langs Luc de Jong gespeeld. Vertongen gevonden in de as van het veld, speelt hem weer naar 1-0. Twente trekt zich massaal terug en zorgt ervoor dat die defensie op slot zit. En dat er eigenlijk geen muisje doorheen kan. Ik denk toch echt dat Ajax in beweging moet komen. Maar ja, kom maar eens in beweging als je al 90 minuten bij hoge temperatuur achter de wielen hebt. En al 14 minuten zit in de verlenging. Nou, Ebi die kan misschien nog eens een keertje versnellen, verlengen. Wat kan die? Hij kan dan ook van de bal een keer terughalen en terugspelen naar Anita. En dan fluit Blom. en is de eerste verlenging ten einde. En hebben we dus nog een kwartier te gaan in deze wedstrijd. Maar over dit kwartier kunnen we zeggen dat Sander Bosker Twente weer op de been heeft gehouden. Want in deze fase waren de beste kansen terecht voor de Amsterdamse. Ja. Ik weet niet of wij uh, nog even uh, richting uh, onze grote vrienden gaan. Nee, we gaan gewoon niet door. En terecht, want uh, we hebben nog 15 minuten te gaan. Luc de Jong gaat naar de kant en Mark Janko is zijn vervanger. Nou, dan moet dat uh, die laatste 15 minuten... De beslissing gaan brengen of gaan we zelfs naar penalties. En daar heeft uh, FC Twente ervaring mee dit uh, bekerseizoen tegen PSV. naar penalties uh, door omdat uh, Engelaar voor PSV de belangrijkste penalty miste. En Bosker als overwinnaar uit dat doel kwam. Bosker die natuurlijk een hele aparte rol heeft gehad dit seizoen. Tweede keeper, maar wel spelend bij de bekerwedstrijden. Uh, en een hele enkele keer... Als Michailov uh, geblesseerd was, of zich niet helemaal lekker voelde, dan uh, mocht uh, Sander Bosker op doel staan. En voor Kenneth Vermeer, de keeper aan de andere kant, geldt natuurlijk hetzelfde. Heel lang geblesseerd geweest, heel heel lang, prachtig teruggekomen. Uh, tweede keeper, eigenlijk uh, zelfs even derde keeper, toen uh, Stekelenburger eruit ging, kwam Verhoeven in het doel bij Ajax. Dat heeft twee, drie wedstrijden geduurd. En toen kwam Kenneth Vermeer erin en heeft vanaf het moment dat hij onder de lat kwam bij Ajax, uitstekend werk verricht. En is een uh, zeer betrouwbare keeper gebleken. En op sommige momenten heeft hij Ajax in de race gehouden in wedstrijden. Waardoor Ajax nog op twee paarden aan het gokken is. Het eerste paard, de bekerfinale, is uh, nog 15 minuten. En dan gaan we penaltjes krijgen. Of de beslissing dus valt in die 15 minuten. En natuurlijk volgende week zet de radio maar vast aan. Om half drie volgende week Ajax FC Twente. Nog nooit eerder gebeurd, een wedstrijd. Een kampioenschap dat in één wedstrijd, die in één wedstrijd wordt uh, beslist. Volgende week zateren, zondag om half drie langs de lijn. Maar eerst nog 15 minuten met Ajax Twente in deze beker. De die niet aanstaat kunnen ze jullie ook niet horen. En die dus hij staat al aan. Dus, maar je moet nog wel door een heleboel andere programma's heen. Wil het volgende week zondag half drie zijn. Goed, ah. We zijn begonnen aan het, aan het tweede bedrijf van deze bekerfinale. Nog even toevoegend. Je had gelijk. Twente speelde tegen PSV uiteindelijk winnend. In de beker uh, na penalty-series. Maar ook tegen FC Zwolle moest Twente diep gaan. Verlenging en penalties uiteindelijk zorgden ervoor dat Twente daar verder ging. Als nu Douglas Switenic verdedigt en dat doet ten koste van een corner. Douglas zelf begrijpt daar helemaal niets van. Maar de arbitrage is de baas vandaag in de Kuip. Ook in dit geval, wie heeft er gelijk? Nou ja, Douglas heeft geen gelijk. Want het is gewoon een corner. Dus de arbitrage corner vanaf de rechterkant. Via Soleimani. Bal voor het doel. Wordt moeizaam weggekoopt door Mark Janko. En dan kan er geschakeld worden met Ruiz. Maar Ruiz begint ook moeten worden. Gaat wel lopen, gaat er langs. Bij al de wereld. Ruiz halverwege de ajax zelf, nog altijd in balbezit. Goede bal op Theo Jansen. Theo Jansen moet de bal doorgeven, doet dat ook naar uh, uh, Buizen. En die schiet de bal via de vingertoppen van Kenneth Vermeer over het doel. Goede actie weer van FC Twente. De omschakeling leek te langzaam te zijn. Maar toen kwam de versnelling van Ruiz. En via Jansen kwam de bal bij Buizen. En die schoot de bal goed op het doel van Ajax. En Kenneth Vermeer onderscheidt zich weer wel ten koste van Hoekschop. Hij heeft nog geen goal gemaakt die Buizen voor FC Twente. Het zou wat zijn dat je dan de winnende maakt in de bekerfinale. Dan denk je nou ik doe het maar één keer. Maar ik kies mijn moment. We zijn bezig met de bekerfinale. En we wachten op de corner van Theo Jansen. Vanaf de rechterkant. Met beweging voor Kenneth Vermeer. Daar komt die bal. Daar zit Zit meer wat klem, maar krijgt hij hulp van al de wereld. En uh, Vertongen die die bal wegkoppen uit het Schafstorpgebied. Teruggebracht naar Bengtson, maar die komt niet tot schieten. En uiteindelijk komt de bal bij Soleimani, maar die heeft volgens mij kramp. Aan de linkerkant namens Ajax moet hij dan de counter inluiden. En geeft de bal meteen door aan de doorgelopen Deli Blind. de linksback nu in de aanval. Deli Blind met uh, Bengtson tegenover zich. Brengt de bal breed. komt net niet bij Syteris terecht en dan lijkt hem een overtreding in het voordeel van Ajax, omdat Ebesilio tegen de vlakte wordt gelopen. Wordt nu overend geholpen door Douglas. Een uh, vrije trap voor Ajax. Het is ver hoor, ik denk een meter of twee, dertig van het doel van Bosker. En dan uh, moet je echt uh, een geweldige knal in de benen hebben. En laten nou twee spelers dat hebben. Dat zijn de centrale verdedigers. Dat zijn de heren Vertongen en Al En die staan ook heel dicht bij de bal. En overleggen even met uh, Blom. Ik denk ook dat er gevraagd wordt, is het een uh, directe balscheidsrechter of... Uh... Moeten we hem in tweeën nemen? Um, ik denk dat het een bal in tweeën wordt. Het is 29 meter. Je zat er dus niet zo heel ver naast. En Bosser is uh, druk bezig om die muur te organiseren. En Blom, geleerd van de eerste helft, zorgt er nu in ook geval voor... dat die muur van Twente wel op goede afstand staat. Met grote passen heeft hij de heren Landstaat en Brama op de juiste plek gebracht. Met ook Janko nog. En dan komt nu die vrije trap van Ajax. Nou, het gaat, uh, Wie gaat het doen? Of Al de wereld al de wereld schiet in de armen van Bosker. Bosker die nog uh, goed staat te kiepen. Dit is geen moeilijke bal, maar toch hij is de muur goed neergezet. en Dat betekent dat hij de bal ook meteen gegooid heeft naar de linkerkant, naar Buizen. Buizen gaat uh, lopen, heeft nog lucht als een paard, speelt de bal de diepte in op Bayrami, de invaller. Bayrami terug op Buizen, Buizen door richting Bayrami, staat spel. Zelden dat er iemand spel heeft gestaan overigens. Dat uh, uh, is nee. opvallend in deze wedstrijd. Ik kan me uh, haast niet voor de geest halen wie er allemaal buitenspel hebben gestaan. Uh, uh, Luc de Jong heeft dat een keer gedaan voor FC Twente, maar verder. Bijzonder weinig, opvallend genoeg. De vrije trap moet, uh, dat zijn oude regels, uit het strafschopgebied voordat hij uh, aangeraakt wordt door een uh, speler. Dus, en dat was niet gebeurd, gaat uh, dat nu wel gebeuren. Kenneth Vermeer neemt de vrije trap in onbegrip, kijkt hij naar... Blom, maar zo zijn de regels. Vrije trap genomen op Eno. Eno 1-0 achtervolgd door Janko. Janko laat de armen wapperen. 1-0 wordt daardoor wat gehinderd. En Blom loopt eigenlijk met het duo mee en ziet die overtreding. Geeft Ajax de vrije trap. Genomen op de helft van Amsterdam. Maar Als Vertongen en Alderwereld elkaar nu drie keer de bal toespelen. Nu mag het wel weer eens naar iemand anders. Nee, meer. Vertongen naar Alderwereld met nog op de klok. Een minuutje of 11. Alderwereld heeft Anita gevonden. Vervolgens 1 Die steekt dan de middenlijn over. Ajax is dus op vijandelijke helft. Vertongen schakelt zich in, komt aan de linkerkant uiteindelijk Blind tegen en geeft Blind en Soleimani de kans om een aanval op te bouwen. Het Ajax-clublied wordt uit volle borst gezongen door de mannen achter het doel van Sander Bosker als Blind de bal heeft. En Blind zoekt naar Ebisirio. Ebisirio gevonden. EBCio met bewegingen. De bekende straatvoetbalbewegingen waarbij je geen meter voorbij gaat, maar wel een goede voorzet. via. Uh, een aantal mensen via Zwietenis bij Sulemani. Mooi steekballetje. Heb je net een goede ingreep, zeg. Ho ho. ho, ho, van Benson. En Benson glijdt de bal van de voeten op het moment dat Ebesilio wil uithalen. Het levert een hoekschop op voor Ajax. Maar het had veel erger kunnen zijn voor FC Twente als er niet de uitstekende ingreep was van Marcus ben Rasmus Bengtson. Toch neem je risico hè, met zo'n ingreep. Want voor hetzelfde geld valt uh, Ebesilio wat lastig en kan Blom niet zien. Dan legt hij die bal op de stip. Maar goed, het loopt allemaal voor Twente nu goed af. En de corner mag vanaf links genomen worden door Erikse Bosker. Moet komen, komt met één hand. Maar Blom heeft al een overtreding gezien die gemaakt is op uh, Janko. En dus kan Twente nu op het gemak een vrije trap gaan nemen en komen toch. En dat vind ik dan weer wat minder. Die penalty is langzaam maar zeker uh, dichterbij. Zo'n wedstrijd beslissen in een verlenging. Ja, die penalties, dat is een soort loterij. Een soort spanning waar uh, ik eigenlijk mijn hele leven al slecht mee om kan gaan. Dus misschien is dat ook wel de reden. Er nog tien minuten te spelen. 2-2. Twente Hayers. En als ik, uh, ik had het net over het clublied van Ajax, dat was nog niet afgelopen. Of de andere kant begon het clublied van FC Twente te zingen. Met andere woorden, de sfeer is er zeker niet minder om geworden. Ook niet na 111 minuten voetbal. Als Ajax weg is, hé, hey, overtreding van Bayrami op de Jong. Nee, uh, het is, uh, ja, van Bayrami op de Jong. Dus een vrije trap voor Ajax. Uh, hij tikt de jong tegen de zijkant bij Rami. En dus uh, voorkomen uh, terecht gegeven die vrije trap in het voordeel van Ajax. Vermeer heeft de bal. Wij zitten in minuut 112. Van uh, uh, de extra tijd hebben we er nu al uh, 22 uh, bijna op zitten. En we moeten nog na 30 uh, gedot om naar te kijken deze wedstrijd. Deze bekerfinale 2-2 nog altijd de stad. En die 2-2, tweede op de rust van Twente. Terwijl Ajax in het hele beker tot nu toe maar twee goals tegen kreeg. Nu ook twee in deze wedstrijd moeten incasseren. Als Zvitanić op jacht gaat naar Ajax derde. Moet hij wel langs Benson, dat lukt. Dan wil hij zich vrij spelen. Douglas steekt een beentje uit. Dan valt niet En zegt Blom, nou ik geef jou een gele kaart. Want dit is gewoon een ordinaire zwalbe. Alsjeblieft, dankjewel. En dan gaat Douglas nog protesteren. Heeft Landslaat iets onaardigs gezegd. Ja, dan gaat het toch nog een beetje exploderen zo. Aan het eind. Maar ook die spelers krijgen natuurlijk te maken met ...met uh, toegenomen adrenaline. Eens kijk trouwens of uh, Blom gelijk heeft. Want daar gaat Zwietan niet tot het gebied in. Oh, dat is een echte ouderwetse. Dan noemen we Dario Fortan Dieter. Want dat is een echte ras, rasvalbe... ...waar hij terecht een gele kaart voor krijgt. Ik zal je wat leuks vertellen. Drie invallers bij Ajax. Eno, Blind en Ze hebben het voor elkaar gekregen... ...om alle drie een gele kaart te krijgen. Dat uh, zie je ook niet veel. Misschien de opdracht uh, geweest. <laughs> ja, ja. Nou. Uh, in ieder geval is de vrije trap daar. Natuurlijk voor FC Twente. Voor Sander Bosker, die de bal de diepte... Speelt richting Ruiz. Maar Ruiz wordt afgetroefd door Deli Blind. Die wat beter in de wedstrijd is gekomen. Na zijn, uh, ja, laten we zeggen, uh, wisselvallige invalbeurt in de eerste minuten, heeft hij het uh, goed gedaan. Volgens nog in, de, in het tweede gedeelte van zijn invalbeurt. Maar Ruiz heeft de bal en speelt hem prachtig naar de linkerkant. Hans. Naar Bayrami. die Hans leek te maken, maar wel verder mag. Ja, de Blom heeft het uh, niet als zodanig beoordeeld. Dan kan Bayrami met het rechterbeen een voorzet geven in het strafschopgebied weggekopt. Door uh, Alderwereld en dan uh, Soleimani. Ja, het is nu, uh, kijk maar wat een gekte vergeeft. En wie er het snelste is in de uitbraak, die gaat misschien nog wel een doelpunt maken in deze wedstrijd. Met Bengtsson, ja dat is een frisse tegen Svitanic. ook al een frisse. En die twee komen elkaar tegen, kunnen dus vol energie in duel aangaan. Uiteindelijk Bengtsson met de bal over de zijlijn, maar wel via Svitanic. En, en daar kan Svitanic slecht mee omgaan, want nu mag Twente gewoon ingooien. blond laat maar weer eens wat vallen, die heeft ook wat losse handjes vandaag. Maar staat wel toe dat Twente een ingooi mag nemen. Buizen gaat dat doen, aan de linkerkant. De Boer staat, Preudom staat, ja zo langzamerhand staat iedereen. En hij uh, er gegooid, maar wel door Twente op het hoofd van Anita. Anita heeft de bal aan 1-0 gegeven. 1-0 terug naar Vertonghen. Vertongen, Vertongen uh, ja, nu heb je weer dat moment. Nog een minuut of zeven te gaan. Wat doen we? Nemen we nog wat risico? Gaan we ervoor? Gaat Vertonghen nog af en toe mee uh, lopen naar voren? Vooralsnog niet als uh, Sim de bal heeft voor Ajax. Brengt de bal voor het doel. Maar ja, er staat heel weinig. Nu dan wel uh, Soleimani. Die is uh, achter die bal aangegaan onder gejuich van de ajax de uh, om de tribune heeft hij de bal naar Blind gegeven. Goeie voorzit Blind. En daar is Sander Bosker. Die de bal plukt. Zelfs waren het een heel mooi appeltje. En dat heeft hij heel graag. Want hij heeft klempast. Hij wil dat andere appeltje. Dat appeltje ja. straks aan het einde van de rit. Maar dat duurt nog even. Nog een minuut of zes bij een 2-2 stand. Als Bosca de bal naar voor zich neerlegt op de grond. En kiest voor een lange bal richting de helft van Ajax. Waar nu Janko dus staat en kan doorkoppen. Dat doet hij ook wel. Dat doorkoppen richting de linkerkant. Richting de cornervlag. Als Bayramie zich spoedt en die bal kan binnenhouden. Voorzet geeft tegen Anita aan. Nou dan uh, haalt Vente toch uit een wat op het eerste gezicht kansloze actie leek, het maximale. Er mag namelijk een corner genomen worden. Natuurlijk meldt Theo Jansen zich daarvoor. Het is een uitgelezen moment. Als het voetbal het allemaal niet meer lukt, kun je nog eens via een spelervatting proberen om wat gevaar te stichten voor het doel van de tegenstander. Dat mag nu met nog zes minuten op de klok en een 2-2 stand Theo Jansen gaan bewerkstelligen. Janko, Douglas, dat zijn de koppers richting Douglas gaat de bal. Die komt de bal en dan is het ruis. En wie schiet de bal tegen Vermeer volgens mij? Nee, hij raakt hem niet lekker. En dus uh, gaat de bal over de achterlijn. Of is er zelfs gevloten? Gevracht ja. voor buitenspel. Buitenspel van uh, Brian Ruiz. En dus uh, leek het gevaarlijker dan het uiteindelijk was. Omdat Ruiz buitenspel stond. Vrije trap al genomen. Jan Vertongen denkt van jullie kunnen me wat. Ik vind het mooi geweest. Wij gaan gewoon richting... De penalties, ik vertrouw op mijn keeper, op Kenneth Vermeer, eh, dat hij de, de, de, de aardappels uit het vuur haalt. Hoe heet dat? De nee. nee, niet de koos. Dan nou komen er zo ook op terug. Nou, ja, net, u, u hoort nog wel wat er uit het vuur wordt gehaald. Leg er nog een uh, lekker cd'tje op. De bal is in ieder geval in het bezit van FC Twente. Gaat er richting Janko. Janko omhoog maakt een overtreding. Want hij zwaait wat met de armen, wilde ik zeggen. Maar de overtreding wordt tegen Vertongen gegeven. Vrije trap voor FC Twente. Vertongen voelt wat aan het hoofd. Gaat ook richting Blom. Zegt heb ik daar geen klapje gekregen van Janko. Blom zegt niet gezien. Kastanjes. Kastanjes. He. Dan zijn we er toch uit. En dat geeft toch een opgelucht gevoel, met nog vijf minuten te spelen. Theo Jansen gaat die vrije trap nemen vanaf de rechterkant. Hoor het Twente-vak, want Twente ruikt. Dit is een moment, dit is een moment. Als Theo Jansen de bal bij de penalty stipt legt en de bal! Marek Janko, de invaller! Hij heeft heel lang op zijn moment moeten wachten. Maar nu op die bal van Theo Jansen, die altijd dodelijke vrije trap. En nu is hij dodelijk. Die bal komt in het schafschotgebied. En daar is ineens Marek Janko. Teg van alles en iedereen. En dat is waar hij voor gehaald is. Het maken van doelpunten. Hij zet zijn voorhoofd tegen die bal. En snoei en snoeihard komt hij die bal binnen. En nou denk ik dat Twente die beker gaat winnen. Die komt zit er heel dik in. En wat ook zo leuk is voor uh, uh, de Twente meegereizend supporters. Dat dat doelpunt valt aan hun kant zeg maar. Maar goed, Ajax heeft nog een aantal minuten om iets uh, te doen aan die 3-2 achterstand. Wat gebeurt er? Ja, hij mag helemaal vrij doorlopen. Al de wereld verliest hem uit het oog. Uh, Vermeer is te laat en dus kan Janko binnenkoppen. Het is wel zijn specialiteit. Dit soort zaken goed getimed. Uitstekend Goeie gedaan. Ball, hoor. Maar uh, Ajax dus op een 3-2 achterstand. Met nog lukkele minuten te gaan in deze wedstrijd, in deze verlenging. En gaat FC Twente voor de zevende keer in de finale... Eerder twee keer gewonnen van de zes gaan ze voor de derde keer de beker winnen. Het zou heel knap zijn. Tien jaar na dato zou dat zijn. En wat zou dat ook leuk zijn voor Sander Bosker die toen tien jaar geleden in het doel stond. En nu weer 3-2. We hebben nog een minuut of 2,5 te gaan in de bekerfinale. Met balbezit voor Ajax dat alles of niets zal spelen. En hoor eens even die tukkers. Die zijn werkelijk ontketend en vieren feest. Omdat dan na 2001 voor het eerst sinds 10 jaar deze prijs naar het uh, uh, uh, Enschede gehaald kan worden. Vorig jaar het kampioenschap en nu dus die beker. En Ajax verslikt zich met Soleimani in Ruiz. Ruiz gaat er vandoor aan de rechterkant, is op de helft van Ajax. Maar Soleimani verdedigt hem correct en tevens juist. Ja, dan moet hij nu uh, haast maken, want we zitten in de slotfase met uh, Swietenic. Die uh, gaat liggen, niets aan de hand, want uh, Benson raakt hem niet eens. En dus balbezit voor Twente via Landsaat En Kuk uh, is die een uh, bal naar voren ramt, die komt uh, wel... Tussen de palen om het zo maar te zeggen. Maar uh, Vermeer kan de bal pakken en geeft hem mee aan Jan Vertongen. Nog twee minuten en wat een kolkende massa achter het doel van Kenneth Vermeer. Met die 17.500 meegereisde fans die nu al brood dronken of laat af en toe maar het woord brood eraf. Er uh, staan te juichen, te hossen en te zingen. En wat zal het feest lang worden voor hun Theo Janssen ramptebal als cadeautje in het pervang. En zegt, jongens, laat je nog even horen. Maar hoe harder kun je je nog moeten laten horen. Het uh, balbezit voor uh, Deli Blind met nog uh, twee minuten. Het feest in Enschede is groot. Hoe zou het zijn op die pleinen op dit moment? Daar waar uh, de mensen allemaal verzameld zijn. Hoe zou het zijn in het stadion in Enschede? En hoe zou het zijn in Amsterdam? Daar had men toch heel stiekem wat gedacht. We pakken die dubbel. Ja, het kan nog hoor. Het kan nog. Want Ajax zet nog een keer aan. Met, uh, met, uh, met de Alderwereld, met Vertongen. Met het balbezit voor de Jong. De Jong richting het schapsopgebied. Oh, er is daar een heel naar moment met uh, Jan Vertongen. Maar Eriksen heeft de bal. Erikse rand, schapsopgebied. Eriksen legt de bal naar uh, de linkerkant. Soleimani. Voorzet! Oh. oh, die gaat daar onder die bal door? Is dat een Cilio of Weno? Ja, het was Eno die. Nee, niet Eno Ebesilio, toch. Die daar uh, onder doorging. En uh, er was inderdaad even uh, geduwen getrekt. Maar de slotseconden zijn bezig voor deze wedstrijd. 3-2-2. De bal bezit Ebicidio. Die gaat uh, de bal even breed geven aan uh, de Ebicidio keten van Anita. Maar Ebicidio kan niet meer lopen. Dan komt de voorzitter daar. Vangbal voor Sander Bosker. En zo tikken de laatste seconden weg.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 En u bent terug in de studio in Hilversum... waar langs de lijn uh, eindigt dus na 7,5 en een half uur. Of zes en een half uur, moet ik zeggen. Twente wint de beker van Ajax straks om tien uur uitgebreid na kaarten. We gaan nu overgeven aan de VPRO, het labyrinth. Dit is Radio 1. VPRO, NTR. Labyrinth. Peter van der Wille en Isolde Hallesleven. Goedenavond, u luistert naar Labyrinth, het wetenschapsprogramma van VPRO en NTR op Radio 1. En vanavond hoort u onder meer waarom megabevingen, zoals die in Japan zo moeilijk te voorspellen zijn, of geluk grenzen kent. En uh, ja, we gaan ook hebben over een Delftse promovendus die Nederland misschien aan wat Olympische roeimedailles kan helpen. Hier in de studio zit natuurlijk weer een stel wetenschappers Ad Bergsma, psycholoog, wetenschapsjournalist en gelukszoeker. U promoveert uh, overmorgen met een proefschrift over geluk. Wordt dan dat ook gelijk uw volgende geluksmoment, denkt u? Uh, ik hoop het in ieder geval. Ik ben er redelijk zenuwachtig voor, dus we wachten het even af. Waar zitten zenuwen in dan? Er komen allerlei mensen die je ook tien jaar niet gezien hebt... en die je leuk vindt om weer te zien, en dan, uh, die je belangrijk vindt. En daar moet je niet al te erg voor afgaan, omdat je vragen niet weet. Ah ja, oké. Okay. Spannend. Ook aan tafel Rob Govers, geofysicus aan de Universiteit van Utrecht. Ja, Japan, twee maanden geleden, 11 maart, een verwoestende aardbeving. De heftigheid van die uh, aardbeving die was door niemand uh, voorzien. Door, door geen van de deskundigen, klopt dat? Ja, of maar heel weinig mensen dachten dat deze eraan zouden komen met deze kracht. Dat er een aardbeving zou komen, dat wisten we eigenlijk wel. Maar uh, dat het zo'n zware zou zijn, dat was voor echt bijna iedereen een verrassing. Natuurlijk zijn er achteraf wel deskundigen die zeggen... ja, ik wist het eigenlijk altijd wel dat dat zou gebeuren ik heb het ooit al gezegd. Ja, inderdaad. Maar die gelooft u niet? Uh, jawel, en die, uh, eigenlijk moeten we achteraf zeggen dat, uh, dat er ook wel gegevens waren op grond waarvan je zou kunnen zeggen: van nou, misschien hebben we niet goed ge, uh, dat van tevoren uh, ingeschat. Zoals? Nou, uh, heel specifiek zijn, is er in, uh, in 2001 is er een, een wetenschappelijk paper verschenen. Eerlijk gezegd, in een blaadje, wat nou niet heel erg hoog aangeschreven staat... De Journal of Natural Disaster Science, nou heeft een impact factor van niks. weet dus denkt meeste... u zichzelf in dat u het niet heeft gelezen? Of... Nou, een beetje, maar met mij velen. We moeten gewoon allemaal keuzes maken, want, want er, wordt, er wordt gewoon veel gepubliceerd. Dus ik heb het gemist en velen van, uh, van mij. Uh. Maar uh, het punt is, daar werd in, uh, in uh, gewezen op afzettingen die uh, daar uh, die zijn gevonden op het Sendai-vlak. Uh, en uh, in die afzettingen kon je eigenlijk gewoon tsunami-afzettingen uh, zien. Uh, dat, dat zijn eigenlijk gewoon uh, ja, zandlaagjes. En daar, daar kun je, als je goed kijkt, het zijn hele dunne zandlaagjes... als je goed kijkt, uh, herken je daarin van... verdorie, dat lijkt wel strand, maar ze werden bijzonder... ze werden vier kilometer uh, landinwaarts werden gevonden... Nou, en toen in 2001 heeft dus collega Minuora, een Japanse collega... die heeft gezegd van, luister, zo'n zware tsunami... die krijg je niet zonder een zware aardbeving. Nou, en dat moet waarschijnlijk ook nog dicht in de buurt zou zijn geweest. En hij zei dus van, nou, waarschijnlijk is daar een magnitude 8.3 ongeveer. Uh, hier vlak voor de kust is hier, uh, heeft hij plaatsgevonden. En die zei dus van, nou, iedereen vergist zich... Uh, want iedereen dacht dat tot op dat moment dat het een 7, 7.2 of iets dergelijks zou moeten zijn. Je zou inmiddels denken dat uh, overal ter wereld uh, de breuklijnen wel in kaart zijn gebracht. Dat we ongeveer weten waar het gevaar zit. En dat in die gebieden uh, de waarschuwingssystemen ook uh, zeer effectief zijn. Hebben die waarschuwingssystemen uh, gefunctioneerd in Japan? Ja, uh, de waarschuwingssystemen zelf hebben prima gefunctioneerd. Hoe dat, hoe dat werkt is vrij eenvoudig eigenlijk... Uh, dat is eigenlijk vlak voordat de echt verwoestende uh, schokken uh, in een gebied binnenrollen, komen er geluidsgolfjes binnen. En uh, die zijn eigenlijk helemaal niet zo hard. En op grond van die geluidsgolfjes kun je dus gewoon allerlei systemen uitzetten. Bijvoorbeeld een hoge snelheidslijn. Of, uh, of een elektrische uh, centrale kun je... Uh, stoppen. Of, een, of een kerncentrale, is misschien of, ook een idee. Of een kerncentrale, dat is ook gebeurd. En dat is dus ook heel goed gegaan in dit geval. Uh, die kerncentrale, bijvoorbeeld in uh, Fukushima, is automatisch uh, is die, uh, uitgezet. Die staven zijn eruit getrokken, zodat de reactie gestopt werd. Ik had helemaal niet de indruk dat het goed was gegaan. Nee, uh, dat, maar dat is eigenlijk uh, fout gegaan in datgene wat daarna gebeurde. Uh, de pompen die niet werkten, om het systeem vervolgens toch nog koel te houden. Achteraf hadden ze die maar je bent geen kernfysicus, maar ik noem het toch maar alles misschien beter. Dingen gewoon kunnen laten draaien. Ja, maar het, dat, dat is natuurlijk achteraf, uh, lijkt dat wel het geval te zijn. Dan hebben ze wel een probleem hoor, want de stroom moeten ze wel kwijt. Dus los van, van die kerncentrale, je, niet dat het een detail is, maar is eigenlijk alles in Japan redelijk goed gegaan. Qua waarschuwingssystemen en maatregelen. Uh, een heleboel is goed gegaan. Wat vooral fout is gegaan, is dat we uh, de, de grootte van de aardbeving... de grootte van de tsunami daardoor verkeerd hebben ingeschat. Had dat, had dat anders kunnen zijn? Want u zegt, er was dus ooit een proefschrift geweest... van er is eerder een enorme tsunami geweest. Had een aanduiding kunnen zijn? Maar verder, qua echt, direct van tevoren melden van... nou, dat zit er een hele grote aan te komen. In hoeverre kan dat überhaupt? Uh, ja, het hangt er vanaf... als je op tijd begint kun je dat redelijk goed uh, inschatten. Hoor. Maar het begint met wat? Uh, dat begint dus me meestal met historisch werk... Dat is een heel belangrijk verschil. Wat in Japan heel veel gebeurt, is veel meten. GPS-metingen, seismologische metingen, dus trillen van de aarde. Er is iets minder aandacht voor zeg, historische metingen. Dus dat kunnen gewoon boeken zijn. Mensen die in het verleden iets hebben opgeschreven. Ja, nu is hier een kasteel een stuk gegaan bijvoorbeeld. Maar dat kan ook betekenen dat men naar aardlagen gaat kijken. En dan kun je nog wat verder terug in de tijd kijken. Maar dat kost heel veel werk. Hey, maar wat zegt de historie dan over wat er in de, in de nabije toekomst staat te gebeuren? In hoeverre is dat Predictable, voorspelbaar. Oké, okay, hoe dat werkt is dat je, als je weet dat in een bepaald gebied, bijvoorbeeld, uh, nou eventueel twee of drieduizend jaar geleden, een magnitude 9 aardbeving is geweest, dan weet je van, ah, misschien gaat die niet morgen gebeuren, niet overmorgen, maar hij kan er heel waarschijnlijk wel een keertje aankomen. Dat is anders dan als je zegt van, nou. En dat is onder uh, zoveel tijd vaak. Ja, precies. Okay. En je kunt va vaak, als je naar die gesteente laag gaat kijken, met name die, kun je ook zeggen van, nou, het gebeurt eens in de ongeveer duizend jaar of nog 100 jaar, iets dergelijks. Nou was er een uh, congres in Wenen. U was er ook bij. Daar waren allerlei uh, geofysici bij elkaar gekomen. Dit was waarschijnlijk een, een groot gespreksonderwerp. Ja, het was, uh, iedereen was eigenlijk gewoon, uh, zoals we dat zeggen, flabbergasted. Uh, gewoon helemaal uit het veld geslagen. Het punt was dat we ook voor dit soort gebieden, als waar nu die zware aardbeving is geweest, hadden we ook, vonden we zelf in ieder geval, een prachtige theorie. Want daar, daar zinkt gewoon zwaar oud oceaanbodem, zinkt daar onder Japan weg. Dat zorgt ervoor dat het allemaal niet zo strak aan elkaar vast zit. En, uh, en die theorie leek goed te, te kloppen met de statistiek die we hadden. Nou, daar gaat de theorie. Uh, dat was wel duidelijk. En dus iedereen zei ook van, maar wat betekent het nu? Voor al die plekken die, waarvan we ook weten dat daar oude oceaanbodem wegzinkt... maar waar nog die aardbeving niet is gebeurd. Want dat is wat er is gebeurd, hè? Dus de, de oceaanlaag die onder de landlaag... Uh, schoof, Ja, die, die is in één keer gewoon goed naar beneden geschoven. Uh, over, nou, bijna iets van 40 meter waarschijnlijk zelfs. Uh, dus dat is, uh, dat is een flinke hoeveelheid. En het heeft dus ook, uh, alhoewel de beving dus in Japan was, heeft dit consequenties voor Java en ook Nieuw-Zeeland. Want dat zijn bijvoorbeeld de meest opvallende plekken waar ook oude oceaanbodem wegzinkt. Dus daar zouden ze... Uh hun plannen moeten aanpassen, moeten aanpassen, omdat daar misschien ook wel zo'n beving kan plaatsvinden. Precies. En nou, Ik weet bijvoorbeeld, ik heb een collega in Nieuw-Zeeland gesproken. Die, in Nieuw-Zeeland waren ze niet blij. Want uh, daar waren ze, realiseerden ze zich inderdaad heel goed... dat ze zich jarenlang hebben voorbereid op eigenlijk een te kleine beving. Hoe lang duurt het voor, uh, voor ja, jullie geofysici de boel weer op orde hebben... en weer gerust zijn op jullie modellen en weer denken alles te weten? Ja... Uh, Heel eerlijk gezegd past hier, denk ik. Uh, heel veel bescheidenheid, dat, dat heeft dit event eigenlijk wel vooral laten zien. Uh, het, wat ons vooral tegen zit, is dat deze uh, zware aardbevingen... aardbevingen überhaupt, niet zo heel erg vaak voorkomen. Eens in 100 jaar, 150 jaar. Dus eigenlijk wat je nodig hebt, is een hele aardbevingscyclus. Dat je eigenlijk alles wat er kan gebeuren, wel kan overzien. Historische gegevens helpen daar natuurlijk heel erg goed bij. Maar eigenlijk wil, moet je gewoon het lang genoeg registreren... om het allemaal eens mee te maken. Dus misschien moeten we daar dus ook gewoon een paar honderd jaar voor wachten. Nou, uh, gebeurde die ramp? Uh, u wordt meteen gebeld door, uh, door de NOS en door deze zender. En u, u was ook op televisie en u wordt als deskundige geraadpleegd. U moet dan de hele dag commentaar geven over hoe het werkt... en welke breuklijn uh, dit was, terwijl u waarschijnlijk enorm verbaasd heeft en u helemaal niet de tijd heeft gehad... Om, om al die informatie bij elkaar te sprokkelen. Ja, dat klopt. Dat was een hectische dag. Maar uh, gelukkig er zijn op dat moment er zijn veel meetnetwerken bezig. Daar kan ik dan gelukkig op kijken... En gedurende die, die dag heb ik dan uh, gewoon heel vaak gekeken: van wat, wat, wat zijn de meetgegevens en wat, uh, wat kunnen we daar al over vertellen? En met name collega's in de, in de Verenigde Staten, uh, Staten van de USDS, die waren heel druk met het analyseren. Dus die heb ik ook gewoon e ge zelfs in de televisiestudio uh, Ja, dat was een hectische dag. Maar, uh, maar het ja, is niet zowraad... een beetje af en toe, kan ik me voorstellen, uh, op de tast uh, commentaar geven? Af en toe, af en toe, maar gelukkig, uh, ja, dit zijn uh, dingen waarvan we eigenlijk, zulke soort aardbevingen, daar weten we natuurlijk van dat ze eraan zitten te komen. Wat wel gek is eigenlijk, want u uh, heeft een studie... die gaat over nou, bijna fysiek van de aarde. Maar u beroept zich eigenlijk op vooral ja, cijfertjes... en wiskundige dingen en getallen, historie... wat niets te maken heeft met echt... want je kunt niet echt fysiek onderzoek doen. Gewoon aan zitten, ja. met je handen ja, bedoeld. Ja, die aardkorst even optillen of monsters nemen. Of, ja. Het klinkt allemaal vrij theoretisch. En, en dat is het ook. Voor een groot gedeelte zijn we... ja, Mensen kunnen dus wel bijvoorbeeld een putje uh, slaan... Om, uh, om eens te kijken van ja hoe zit het daar dan bijvoorbeeld in de aarde, maar dan kom je nog maar hooguit, vijf kilometer diep. Dus een van de dingen die ik dan zelf doe, is uh, ik maak the inderdaad theoretische computermodellen. Daar zit eigenlijk de mechanica van die platen zitten daarin, hoe die langs elkaar heen schuren en zo. En een van de dingen waar ik zelf mee bezig ben, is uh, proberen te begrijpen hoe de GPS-metingen, met name in Japan... Waarom die eigenlijk een verkeerd verkeer beeld gaven van de, uh, ja, de aard, aankomende aardbeving. Dat klopt nu waarschijnlijk ook niet meer. Want ik geloof dat hele stukken land zijn vier meter opgeschoven. Dan is je huis ineens in een heel andere positie. Dat, heeft dat, dan. Ja, ja, de kartering, het kadaster heeft daar weer flink wat werk. Uh, dat, uh, dat klopt inderdaad. Uh, zowel opzij, iets van 4,5 meter, maar ook naar beneden uh, is het op sommige stukken bijna een halve meter gegaan. Dus dat waren flinke stukken. Uh, maar ik, ik, met mijn onderzoek probeer ik dus ook een beetje bij te dragen aan ja, dat inschatten van die theorie gegevens, die meetgegevens. Dan kun je niet echt uh, aan de aarde zitten of in een laboratorium uh, onderzoeken, maar je kunt natuurlijk wel ter plekke zijn als er ergens een aardbeving plaatsvindt. Zijn er nou plekken waar uh, de geofysici op gokken... en waar ze al hun meetapparatuur al geconcentreerd hebben... van nou, daar zal er binnenkort wel eentje plaatsvinden? Ja, ze hebben verschillende plekken. In Japan staan er heel veel meetinstrumenten... maar ook heel bekend is uh, in Parkfield in uh, Californië... daar is een uh, gedeelte van de bekende San Andreas-breuk. Die zit daar gewoon op slot. Dat weten we uit de metingen. En daar al heel lang geleden, ik geloof in 1966... is er al besloten van nou, daar gaan we eens fijn al onze instrumenten neerzetten. En die staan er dus gewoon nog steeds heel erg fijn te meten, maar er is nog sinds die tijd niets gebeurd, tegen de verwachting van iedereen in eigenlijk. Dus het lijkt dus eigenlijk een beter idee om onze meetinstrumenten eh, maar zo goed mogelijk te verdelen, want ook dit is dus redelijk slecht te voorspellen. Kan dan de, de, worden gemeten dat de, dat de stress bij wijze van spreken opbouwt, of de spanning opbouwt van pla, wordt opgebouwd van platen? Of... Ja, precies zo loopt het, maar het zijn allemaal hele kleine verplaatsingen. Het gaat heel erg langzaam met centimeters per jaar en toch uh, ja, met, met de technieken die we nu hebben, vooral met satelliettechnieken... kunnen we dat langzamerhand in beeld krijgen. Uh, GPS noemde ik al, dat is een belangrijke bron van informatie. En dan kun je dus bijvoorbeeld inderdaad zien... dat uh, bijvoorbeeld, je hebt links van de breuk heb je een, een GPS-station... je hebt er rechts van de breuk eentje. Nou, en als die stations ten opzichte van elkaar bewegen... Uh, dan zit de breuk daartussen waarschijnlijk uh, niet op slot... En zit, bewegen ze niet ten opzichte van elkaar, bewegen ze wel een kant op maar tegelijk, synchroon, dan zit de breuk daartussen wel op slot. En zo proberen we dus met die gps-metingen bijvoorbeeld een idee te krijgen van is dit een gevaarlijke breuk die we zien of is dit een niet gevaarlijke breuk. Uiteindelijk zijn wij mensen ook maar gewoon een soort vlooien in de pels van een hond en probeert planeet aarde ons af en toe af te schudden lijkt het wel. Ja, ik hoop... ik hoop niet dat het zo is. Maar uh, ja, er zijn mensen die daar zeer geavanceerde theorieën over hebben, inderdaad. Uh, ik kijk er tot nu toe kijk er hele visies tegenaan. Gewoon, dat zijn de dingen die uh, ons gebeuren. En laten we ons er maar voor, op voorbereiden. Hartelijk dank Rob Galvers. In Labyrinth Radio is het nu weer tijd voor een aflevering... van onze rubriek Huis, Tuin en Keukenwetenschap. Verslaggever Frederik Melman ging daarvoor naar Museum Boerhaven in Leiden... en daar vond een zinderende finale van de Willy-Wortel-wedstrijd plaats... waarin jonge uitvinders van 12 tot 15 jaar streden om de prijzen... al wisten ze niet helemaal wat ze precies konden winnen. Huis, tuin en keukenwetenschap... Het is gewoon een leuk idee, want het is nog nooit uitgevonden, dus ja, daarom. Ja, we hebben heel veel positieve reacties gehad van mensen die zeggen gewoon, wow, waarom is dat er niet eerder? En uh, Ja, ik had eigenlijk ook al zo'n idee. Nou, de meeste mensen vinden het te grappig en die willen er zelf ook een hebben. Ja, je kan echt laten zien wat je zelf wil, zeg maar, en wat je, wat je hebt bedacht. Nou, het was wel echt heel leuk.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 En wat denken jullie? Gaan jullie winnen? Ik hoop het wel. Ik weet het niet. Heel veel concurrentie en echt heel veel goede ideeën. Ja. Maar ja, we hopen het. Ja. Gaan we ervoor? Het is wel spannend hè? Ja, best dus wel ja. Als maar op school had ik wel een heel klein beetje zenuwachtig, zeg maar. Dus ja, ik wist ook niet dat er zoveel mensen zouden komen. En de burgemeester. En, dus ja, het is best wel spannend. Dus. Uh, een beetje de hele tijd zo'n tinteling. Ik weet niet wat er gaat gebeuren.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 U hoort een aflevering van onze rubriek huistuin- en keukenwetenschap... die dit keer werd gemaakt door Frederik Melman... tijdens de finale van de willy Wortelwedstrijd wedstrijd voor jonge uitvinders in Museum Boerhaven in Leiden. En de prijs voor de meest Willy-Wortel-achtige uitvinding... ging uiteindelijk naar de magnetische bumper. En de hoofdprijs die ging naar het digislot. Een fietsslot dat je met je mobieltje open en dicht kunt maken. En ze kregen uiteindelijk prachtige bokalen. En tot en met 13 mei zijn de uitvindingen nog te bewonderen... in Museum Boerhaven. Dus ga dat zien. Stel je woont in Enschede en je voetbalclub is net kampioen geworden... of je bent net verliefd en het is een zonnige lentedag... en je neemt je eerste duik in de zee van het seizoen. Ja, waren we altijd maar zo gelukkig. Kunnen we dat wel zijn? Altijd gelukkig. Er bestaan natuurlijk wel heel veel boeken... met allemaal tips hoe je gelukkig wordt, zelfhulpboeken... En we hebben Ad Bergsma. En die is hier tegen als psycholoog en wetenschapsjournalist. En die heeft nog zo'n boek aan die hele stapel toegevoegd. Een heel proefschrift over het geluk. Overmorgen gaat hij promoveren aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Welkom. Dankjewel. U heeft hier ook een paar ja. boeken voor u liggen. Uh, zelf veel boeken. Zijn dit uw ja, favorieten? weet je wat het is? We kunnen wel gelukkiger worden in Enschede. Maar in Amsterdam voelen ze zich wat minder gelukkig. Ja, want, want misschien is het wel zo dat de totale balans van geluk altijd... Uh, Hetzelfde blijft. Hè? Dat denken mensen wel eens. Dat als iemand heel veel geluk heeft, dat dan iemand elders enorm ongelukkig moet zijn. Omdat het geluk nou eenmaal niet een. In... nee, Nee, geluk beeldt zich. Uh, als, uh, de meeste dingen waar je gelukkig van wordt, zoals vriendschap of goede seks... Uh, dat doe je samen met iemand die er mee van profiteert. Als je een leuke vriendschap hebt, dan wordt een ander niet minder gelukkig, maar ook gelukkiger. Dus is het handig om met gelukkige mensen om te gaan die dat doen in vriendschap en seks? Uh, je moet veel seks hebben met gelukkige mensen. Dat helpt enorm, ja. Nou, dat is alvast een Goeie heel mooi Tim. advies. Die gaan we op een tegel schrijven. Maar wat heeft u voor boeken meegenomen? Uh, ik heb een zelfboek meegenomen, wat net is verschenen, van een Duitse. Uh, en de, dit, dit uh, doet je je afvragen zo van wat het uh, op kan leveren, geluksboeken. En die meneer zegt bijvoorbeeld... Het is een vielkoet leesboek, wat niet automatisch een goed humeur belooft... maar je veel schijnbaar gerechtvaardigde reden voor een slecht humeur ontneemt... Uh, dus wat, wat hij zegt, zo van, we kunnen mensen niet zomaar gelukkig maken. Maar je kan wel sommige manieren, wat mensen zichzelf in de weg zitten... kan je wel wegnemen, soms, met een uh, adviesboek. Denkt u dat ook zo is? Ja, ik denk dat dat zo is. Het is ook vrij goed onderzocht. Je kan bij depressies bijvoorbeeld, als je lichtere depressies hebt... Uh, dan kan je naar een psychotherapeut gaan. Het kost veel geld en veel moeite... Uh, en dat levert ook serieus wat op. En een zelfhulpboek lezen kan even effectief zijn als werken met zo'n psychotherapeut. Dus alleen dingen lezen. En het gek is als mensen het lezen, dan hoeven ze niet eens van A tot Z te lezen. Ze hoeven het ook niet op te volgen. Maar alleen het idee al dat je iets gaat veranderen. En daadwerkelijke inspanning, die kan al dingen veranderen. Oh, dus die zijn je... ook vervangbaar door een doktersroman. Het gaat dan wel echt om dat lezen. Het gaat echt om dat lezen, ja. Je maar kan ze ook... veranderen wel in de tijd, zelfhulpboek. Want in de jaren zeventig was het allemaal assertiviteitscursus. When I Say No, I Feel Guilty was zo'n een, was een bestseller. Tegenwoordig is het allemaal uh, neuro het zelfhulpboek. Uh, ken nee. uw hersenen? Nou, de, de, de, de, ken uw hersen? ja, je hebt van die boeken die een gebruiksaanwijzing voor je hersenen beloven, ja. En uh, je hebt ook mensen die beloven dat, dat de hersenen totaal biologisch vast en gegeven zijn. Zoals meneer Zwaap momenteel, een bestseller... Uh, waar je een vrij somberstemmend boek over hebt, dat er erg weinig te bereiken is. Dat was ook, was ook niet echt een zelfhulpboek? Uh, nee, het was geen zelfhulpboek. Maar ik bedoel, dat kan je over hersenen zeggen. En je hebt anderen die over hersenen zeggen dat het enorm plastisch en veranderbaar is... Uh, en dat je daarmee kan doen wat je wil ongeveer. Dus op basis van hetzelfde onderzoek kan je tegenovergestelde conclusies beschrijven. Een van de dingen in uw proefschrift is. u heeft gekeken. Uh, wat, wat eigenlijk het wetenschappelijk gehalte is. van die zelfhulpboeken. Uh, wat is het uh, wetenschappelijk gehalte van zelfhulpboeken? Is het. Is ze het niet onderzocht? Uh, bij, bij sommige stoornissen zijn ze onderzocht. Uh, roken uh, helpt bijvoorbeeld niet. Zwaar drinken helpt niet. Uh, licht drinken. Uh, lichte alcoholproblemen helpt het wel. Slaapproblemen helpt het wel. Hoofdpijn helpt het wel. Dus daar zijn... Uh, maar het is echt een enorm kleine fractie die experimenteel is onderzocht. De meeste dingen uh, zijn mensen die wat verzinnen. En dat, uh, je mag alles wat je wil naar buiten brengen. En het wordt niet uh, nagekeken of het werkt. En dat is, vind ik, zelf vreemd. Als je kijkt hoe psychologische ideeën en kennis zich verspreidt uh, door onder de bevolking. dan dus zelfhulpboeken is echt een hele grote hoofdding. Uh, je, je hebt veel meer kans om een zelfhulpboek te lezen... als met een psycholoog te spreken bijvoorbeeld. Uh, en al die psychologen zeggen van... ja, die zelfhulpboeken, dat, daar zit zoveel onzin bij... daar kunnen we ons niet mee bezighouden. Dus, dus dat geeft de gelegenheid om allerlei rare ideeën te verspreiden... die soms contraproductief zijn. Of Heeft straalig. u een voorbeeld van, van een contraproductief idee... dat u in een zelfhulpboek bent tegengekomen? Een, een echt duidelijk verkeerd advies? Of, of misschien een advies dat dan in tegenspraak met zichzelf is? Nou, je, je kan mensen bijvoorbeeld adviseren om boosheid uh, te uiten. Dat is uh, De Freudianen dachten mensen is een soort stoommachine... waarin de emoties opborrelen en de druk zich opbouwt. Dus je moet het eruit gooien. Anders ploft die ketel. Anders ploft de ketel en dan raak je het, uh, het gevoel kwijt. Uh, terwijl als je dat in experimenten doet, die gaat mensen op een kussen laten slaan... of boos laten worden, uh, dan bouwt die boosheid zich juist op. Dus als je heel erg boos bent op je chef of op je baas... en je gaat het bos in om hout te hakken... Uh, en je gaat steeds aan hem denken en je gaat schreven en dingen doen... dan heb je volgende dag meer moeite om je boosheid te controleren... in plaats van dat je het kwijt bent. Dus dat is een contraproductief advies. Wel opkroppen, dus dat is ook alweer een mooi uh, advies. Nou... Wel kanaliseren, maar dus niet te veel fysiek daar gehoor aan geven. en ermee bezig zijn, omdat het dan erger maakt? Nou, uh, emoties uiten worden ze meestal sterker van. Ja. ja. Een ander opmerkelijk ding aan, uh, uit uw proefschrift vond ik. Uh, u heeft gekeken naar het verband tussen psychische stoornissen en uh, geluksbeleving. Ja. En het, het bleek eigenlijk dat mensen met een psychische stoornis. niet per definitie ongelukkiger zijn dan mensen zonder psychische stoornis. Valt ja, ik het goed ben, samen? Ja, je vat het heel goed samen. Uh, vooral mensen die alcohol misbruiken... die zijn eigenlijk net zo gelukkig als mensen zonder enige stoornis. Uh, misschien heb je een beetje het zo beeld uh, bij. Zo van je, je doet domme dingen en je valt op je gezicht. Uh, en je krijgt een keer extra ruzie. Maar je hebt er ook een hoop lol bij. En kennelijk is de voor- en de nadelen daarvan redelijk in evenwicht. Uh, en bij andere stoornissen... de meeste, twee derde van alle mensen met een psychische stoornis... in de algemene bevolking... Uh, die zegt dat ze va zich vaak gelukkig voelen. Zelfs mensen met een depressie. Dat vond ik... Uh, uh... Ja, dat is, voor, dat, is, dat is redelijk voorbij dat dat uh, gebeurt. Dus je kunt een depressie hebben en, en tegelijk volmaakt gelukkig zijn? Nee, dat, nee er zijn grenzen natuurlijk. Uh, volmaakt gelukkig, uh, je hebt mensen met een stemmingstoornis... die zeggen dat ze zich vaak gelukkig voelen. Nou, dan denk je, hier klopt iets niet. Uh, dus dan ga je vervolgens op alle manieren kijken of die uitslag is. En dan je gaat kijken, wanneer zijn mensen uh, zonder stoornis gelukkig? Nou, als ze veel zelfvertrouwen hebben. Nou, die mensen met een depressie, die hadden ook meestal meer zelfvertrouwen... Uh, ze hebben geen neurotisch karakter. Neurotisch is dat je makkelijk uit evenwicht raakt... en niet emotioneel stabiel bent. Die mensen met een depressie die wat gelukkiger waren... Uh, die hadden ook geen neurotisch karakter. En zo heb je dat, kan je dat voor twintig dingen doen. En steeds gebeurde bij mensen met en zonder een, een depressie of een stoornis... gebeurde precies hetzelfde. Dus kennelijk is het zo dat mensen... en veel negatieve dingen tegelijkertijd kunnen ervaren... en ook daarnaast positieve dingen... En als we toch teruggrijpen naar de hersenen... dan zie je dat het positieve uh, systeem, het emotionele systeem... dat werkt gedeeltelijk onafhankelijk van het negatieve systeem. Maar dus het, het roept allemaal al de vraag op wat uh, geluk is. Is geluk gewoon het uh, afwezig zijn van ongeluk? Dus als je geen nee. pijn hebt en geen honger, dan ben je gelukkig? Nee. Of is er toch nog iets daarboven dat we dan als geluk uh, ervaren? Ja, geluk is wat, uh, wat mensen zelf beoordelen, wat geluk is. Uh, dus dat, dat, het is... Natuurlijk puur een subjectief begrip. Uh, en je voelt jezelf gelukkig. Je stelt je voor hoe je leven zou kunnen zijn. Wat is een ideaal leven? Uh, wat, wat zou daarin kunnen plaatsvinden? En hoe zou ik me dan voelen? En uh, daarmee vergelijk je jezelf. Dus. Wat ik dan interessant vind, want uh, u heeft het ook over de wijsheid... in hoeverre dat een positieve correlatie heeft met, uh, met geluk. Ja. Maar nu zegt u uh, dat je kunt voorstellen van uh, hoe het zou kunnen zijn. Ja. Ik kan me ook voorstellen dat ik dacht juist hoe intelligenter je bent... hoe groter de kans dat je ongelukkig bent. Nee. Maar dat is dus niet want zo. Want geluk hoor. is niet met de dommen. Nee, maar ook niet met de intelligente. Je schiet er niets meer op met intelligentie. Maar het helpt ook niet... Uh... Maar dacht u dat aanvankelijk? <laughs> Nou, het viel me wel een beetje tegen natuurlijk. Dat je intelligentie wordt toch een hoog gewaardeerde eigenschap. Uh, en dan hoop je dat je er zelf een klein beetje over beschikt. En dan wil je daar een zeker rendement van hebben. Nou, dat is niet het geval. Maar het nadenken over geluk... Dus, dus dat je gaat filosoferen of boeken gaat lezen over geluk... helpt dat om gelukkiger te worden? Of is het juist Sorry, beter om het niet te doen? Niet. Oh, dat weet u gewoon niet. Nou, uh, nadenken over geluk specifiek, dan, dan, dan, dan, dan, dat zijn zo... Uh... Ja, ik word hoog, wel een toch? beetje gelukkiger van het proefschrift. Straks is het klaar en ben ik er vanaf. Dat lijkt me echt een heerlijk... Uh, ik gesproken. las nog iets in het wetenschapsnieuws deze week. Ze hadden twee genen gevonden die correspondeerden voor geluk... in een uh, groep studenten in Amerika. En dan blijkt dat sommige mensen met die genen... meer aanleg hebben voor geluk... dan mensen die, die een wat kortere variant van die genen hadden. Klinkt het u geloofwaardig in de oren... dat sommige mensen gewoon geboren zijn voor geluk? Ja, dat is absoluut zo. Als je kijkt naar één eigen tweeling of twee eigen tweelingen... ...één eigen tweelingen lijken veel meer op elkaar wat betreft hoe gelukkig ze zich voelen als twee eigen tweelingen. Dus het is toch aangeboren? De helft ongeveer zijn de, is de meest gebruikelijke schatting. Maar goed, je moet ook nog een beetje een leuk leven hebben, want dan kan je nog zo voor gelukkig geboren zijn. als alles tegen zit, zal je vanzelf wel ongelukkig worden. En een beetje actief. Je kunt nu ook gewoon Twente-supporter worden, ook al was je voor Ajax, want dan ben je ineens heel gelukkig. Ja, ik denk dat het... Oeps! Je ja. hebt ook een, een rood shirt aan, dus je was voorbereid. Ad Bergsma, hartelijk dank. Psycholoog en wetenschapsjournalist en Rob Golvers, geofysicus aan de Universiteit van... Utrecht, dit was een uh, ultrakorte labirint voor deze week. En meer informatie over deze en vorige uitzendingen zijn te vinden via onze site labirint.nl. En volgende week zondag zijn we natuurlijk weer te horen en hopelijk gewoon een heel uur tussen 8 en 9 op Radio 1. En nu op deze zender het journaal en daarna Holland Doc Radio. Dank voor het luisteren en nog een hele vrolijke avond. Dag.